4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom en Suzanne Bosman. Moeten we bang zijn voor de pest na een alarmerend artikel in de Independent? En hebben de ambtenaren succes met hun actie... om de stemming over het afschaffen van hun rechtspositie uit te stellen? We horen het in Radio 1 vandaag na het nos met Dorot Meegas. Het Openbaar Ministerie wil een nieuw onderzoek naar Volkert van der Graaf. Er zou in kaart moeten worden gebracht hoe groot de kans is... dat Van der Graaf weer in de fout gaat.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 Minister Ascher vindt dat het kabinet veel kan doen... om fouten uit het verleden rond arbeidsmigratie te voorkomen. Dat zegt hij naar aanleiding van een rapport... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De raad vreest dat de tragiek van de gastarbeidersgeschiedenis... zich zal herhalen als Nederland niet genoeg investeert... in de integratie van Roemenen en Bulgaren. Ascher benadrukt dat het kabinet al eerder zijn zorgen heeft uitgesproken... over oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en onderbetaling... Het is goed dat daar aandacht aan wordt besteed. De negatieve kant van de arbeidsmigratie moet worden bestreden, dus Ascher. Het tweede is, als mensen hier naartoe komen, dan moeten ze ook echt integreren. Want dat is een fout die we in het verleden hebben gemaakt. Het is te lang gedacht. Mensen gaan na een tijdje weer terug naar hun land. En daardoor is de boot gemist. In Genève zijn de middaggesprekken tussen de Syrische regering en de oppositie geschrapt. De oppositie wil dat de regering Assad zijn plannen voor de toekomst ontvouwt. Uitgangspunt daarbij zijn afspraken die in 2012 zijn gemaakt.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 Het genootschap heeft geadviseerd daarom geen medicijnen van rambaxi meer voor te schrijven. Omdat voor ons belangrijk is dat mensen vertrouwen in hun medicatie hebben. En als ze aangeven dat ze daar geen vertrouwen meer in hebben... dan uh, kun je beter een merk voorschrijven waar ze wel vertrouwen in hebben. Het weer vanavond geleidelijk overal droog. In het noordoosten liggen de minima vannacht rond min 4... op andere plaatsen rond het vriespunt.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 Verkeersinformatie van de ANWB Wijnandswaan. Begin van de avondspits staan vooral files rondom Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. Ligt olie op de weg bij Maasluis. Er staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En verder valt op de file op de N15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rijstrook is dicht. Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? Sharp.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 Een spectaculaire en betoverende theatershow. Kaartverkoop nu gestart op swanlakeonice.nl Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Bon. De pest ligt op de loer. Dat wordt althans gesuggereerd in een artikel in The Independent, de Engelse krant. Moeten we ons zorgen maken, vragen wij aan microbioloog Roel Cortinho. Nou, de bruin zo meteen over Justin Bieber. De actie weg met Justin Bieber en goedkope vluchten naar Sortie voor homoactivisten. En waarom wil justitie nieuw onderzoek naar Volkert van de Graaf? Tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. Boze ambtenaren stonden vandaag op het plein in Den Haag. Ze hebben een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer... omdat ze niet willen dat er gestemd wordt... over de afschaffing van de bijzondere rechtspositie van ambtenaren. En ze hebben hun zin gekregen. In de studie in Den Haag, Corrie van Brenk... voorzitter van de ambtenarenvakbond Advocabo FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het is gelukt. Nou ja, we hebben een stap gemaakt. Er is inderdaad geluisterd. Dus dat vind ik al een, een heel mooi beeld. Uh, mensen van de Tweede Kamer zijn ook uh, naar de actievoerders uh, toegekomen. Zijn in gesprek en hebben ook ingezien dat het van belang is... dat de overheid als betrouwbare partner in gesprek moet gaan... met de mensen die het betreft. En tot nu toe gaf de minister niet thuis... En die wilde dus niet met de vakbonden overleggen. En uh, de Kamer heeft gezegd dat is wel van belang. Ja, u bent nog niet helemaal klaar ermee, maar u bent een stukje dichterbij gekomen. Zo is het. Het is in ieder geval een, uh, een eerste stap. Ja. Waarom wilt u nu eigenlijk niet dat ambtenaren worden behandeld als uh, nou, zeg maar, gewone mensen? Uh, nou, ambtenaren zijn hele gewone mensen. Dat is oh. absoluut waar. Nee, zijn, uh, daar zit geen verschil tussen. Uh -huh. Um, maar wat wel een verschil is, is uh, de werkgever van uh, de ambtenaren. Want die werkgever is ook wetgever. En daar kan dus uh, de bijzondere positie in zitten... dat uh, um, als je niet uitkijkt, de wetgever... Um, dingen zodanig regelt voor zichzelf dat hij als werkgever wat makkelijker om kan gaan met zijn werknemers. Maar ja, doet eigenlijk als er dan weer een, uh, wat andere partijen aan de macht zijn. Ja. dan moeten we weer ambtenaren weg en dan moeten we er weer bij. Het is een beetje willekeur vanuit uh, zeg maar de Tweede Kamer. Ja, wij, wij zeggen een ambtenaar mag geen speelbal worden van de politiek. En je ziet dat inderdaad in andere landen. dat er een nieuwe regering aankomt. Uh, en die, uh, die neemt uh, zijn hele eigen ambtelijke staf mee. en alle anderen worden ontslagen. Zal de rechter maar dat hier, dat toch hier een... in Nederland accepteren? Nou ja, als je um, zelf de wet zodanig kan maken... ik zeg het dan toch maar even mm -hmm. heel vervelend... dan um, kan je dat wel naar je eigen toeschrijven. Maar gebeurt dat ook wel eens? Tot nu toe is het nog niet gebeurd. en Ik, ik zie ook niet in waarom het dus anders zou moeten. Ik zeg het dan toch maar even... Mm -hmm. waarom er nu iets gemorreld moet worden aan een wetgeving die wij met elkaar afgesproken hebben, waarin we gezegd hebben... als er een probleem is, dan gaan we eerst met elkaar in overleg. En dat doen we in het kader open en reëel overleg. Ja, en de minister zegt steeds, ik wil helemaal niet met jullie praten. Ik ga eerst eens wachten wat de Tweede Kamer doet en wat de Eerste Kamer doet. Ja, ja. dat is de wereld op z'n In de Tweede Kamer is een van de initiatiefnemers van dit plan... Eddie van ja. Heijem uh, van het CDA. Uh, hij heeft even naar uw actie gekeken en reageerde op die actie. Vakbonden hebben een kritiek op um, uh, het wetsvoorstel wat wij hebben ingediend. Uh, de, de consequentie van het wetsvoorstel is dat ambtenaren een arbeidscontract krijgen in plaats van een eenzijdige aanstelling. En dat uh, ja, alle rechtspositie-regelingen veranderen in, uh, in cao's, normale cao's. Uh, nou, daar hebben zij uh, bezwaren tegen. Dat is het goed recht van de vakbond. En men heeft daar een petitie over aangeboden aan de Kamer om dat nogmaals onder aandacht te brengen. Ik hoop eigenlijk alleen maar dat we zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen creëren. Want ja, deze mist die nu wordt opgeworpen over het, het voorstel... en ik vind ook wel een beetje de bangmakerij die daarbij uh, uh, plaatsvindt vanuit de vakbond... Uh, ja, doet de discussie allemaal, uh, allemaal geen goed. Uh, we hebben en houden uh, behoefte aan een, uh, een professioneel, goed, loyaal, ambtelijk apparaat. Maar dat kan ook prima met een, uh, met een, met een uh, normale regulier arbeidscontract... en met een rechtsbescherming waarop alle andere werknemers in Nederland ook gewoon recht hebben. Ja, meneer Van Heim, u bent uh, van het CDA en u bent initiatiefnemer van dit wetsvoorstel. De Abfacabo, uh, fnv advocabo zegt... de minister is verplicht om dit aan ons voor te leggen. Ja, dat zou natuurlijk heel raar zijn. Dat een, uh, een wetsvoorstel, hè, wat gewoon in de Tweede Kamer door de regering wordt, uh, wordt besproken dat een vakbond daar als het ware instemmingsrecht op uh, opeist. Uh, dat doen we natuurlijk bij geen enkel wetgevingstraject. Uh, werkgeversorganisaties niet, milieuclubs niet, geen enkele belangenorganisatie in Nederland mag uh, en kan uh, natuurlijk instemmingsrecht opeisen als het gaat om het behandelen van een wetsvoorstel. En, en nu beroept de vakbond zich op uh, datzelfde overeenstemmingsvereiste om dat wetgevingsproces als het ware nou ja, te vertragen of, op, of daar invloed op uit te oefenen. Ja, wij vinden dat niet, uh, niet gerechtvaardigd, Omdat wij zeggen, het gaat hier om een stelselwijziging. Een stelselwijziging waar de wetgever over gaat en waar niet uh, de vakbonden en werkgeversorganisaties over gaan. Al dus CDA, Eddie van Heijem, tegen verslaggever Lisbeth Witteman. En mevrouw van Brenk, ja, u maakt ambtenaren onnodig bang. <laughs> Ja, het is toch wel aardig dat wij in één week tijd uh, 10.000 reacties hebben gehad op onze petitie. Van allemaal mensen die zeggen, uh, blijf met je handen van onze rechtspositie af. Um, nou, wat, wij, wat wij missen bij meneer Van Heijem, en uh, volgens mij geldt dat voor het hele CDA, dat, uh, dat zij het eerlijke verhaal vertellen... Want wat is nou het doel? En dat hebben wij bij de laatste discussie door mevrouw Keizer nog een keertje horen bevestigen. Er is maar één doel en dat is het ambtelijk apparaat zo snel mogelijk een kopje kleiner maken. En die obsessie van die bezuiniging op ambtenaren, die moet echt van tafel. Ze willen dit alleen maar gebruiken om die ambtenaren ja. makkelijk te ontslaan. Ja, dat is absoluut waar. En wat wij dus zien en wat meneer Van Heijem vergeet, is dat er dus in de wet is vastgelegd dat je met de, uh, met de vertegenwoordigers van de werknemers eerst in overleg gaat. En dat is gewoon overgeslagen. En ook hij, ook het CDA, moet zich aan de wet houden. Ja, toch, als dat al gebeurt, waarom hoopt u dan alsnog uw zin te krijgen? Want het is wel helder dat uh, ongeveer de standpunten in de Tweede Kamer liggen, toch? Ja, maar de Tweede Kamer staat ook niet boven de wet. En het is voor ons ook duidelijk... dat als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gesproken hebben... en de minister denkt dat hij zomaar een handtekening... onder zo'n wetsvoorstel kan gaan zetten... waarbij hij dus uh, nou ja, een miljoen mensen in Nederland passeert... dat hij daar niet mee wil praten... Nee, maar dan, kunt u ja, dan de zullen wij hem voor de rechter slepen. Maar dan krijgt u uiteindelijk alsnog niet uw zin. Dan gaan wij toch echt naar de rechter om te zeggen... dat de wet hier is overtreden. En uh, wij geloven dat onze kansen daar heel erg goed liggen, want iedereen, ook de Tweede Kamer... staat niet boven de wet. U gaat naar de rechter, dat staat alvast? Ja, ja, zeker. Wij, wij zullen um, Als er niet fatsoenlijk met ons overlegd wordt... en daarom ben ik blij dat er vandaag dus niet gestemd is... en dat het ook deze Tweede Kamer gezegd heeft... ga nu toch eerst overleggen met de bonden. Ik hoop dat de minister daarna luistert. Maar uh, ja, wij gaan uh, niet zomaar uh, ons daarbij neerleggen. Wij uh, zien hele goede mogelijkheden om daar een procedure voor te starten. U ziet minister Plastijk in de rechtbank, begrijp ik. Ik hoop liever voor die tijd. Oké, okay. we gaan het volgen. Corrie van Breng, voorzitter van Abdena ambtenarenvakbond Abfacabo FNV. Dank u wel. Graag gedaan. We hoorden het net door wat meegens vertellen in het nieuws. Er komt nieuw psychiatrisch onderzoek naar de gemoedstoestand van Volkert van der G., moordenaar van Pim Fortuyn. Zojuist bekend geworden. Verslaggever Wilco Boom van de NOS. Uh, Wilco leg eens uit wat hiervan de achtergrond is. Ik weet dat er over gedebatteerd wordt in de Kamer. Ja, um, wat wij ervan horen is dat het OM hiermee wil laten vaststellen. hoe het psychisch is gesteld met Volkert van der Graaf. en of er kans is op recidive, op herhaling. als hij later dit jaar zou worden vrijgelaten. Je weet misschien, uh, het is de bedoeling dat hij in mei van dit jaar uh, vri vrijkomt. Mocht nou ja, uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie... dat psychiatrisch onderzoek blijken dat er kans is op recidieven... dan kan het OM de rechtbank vragen om hem langer vast te houden... dus om hem niet vervroegd in vrijheid te stellen. Maar zijn dit soort onderzoeken niet al lang gedaan? er zijn vast een tal van onderzoeken gedaan, maar dat is een mogelijkheid om... Kijk, kan in de loop van de jaren kan er natuurlijk heel veel veranderen mm -hmm. in zijn gemoedstoestand, want hij zit inmiddels een kleine twaalf jaar in de gevangenis. Dus vandaar dat het OM nu denkt uh, toch nog een keer onderzoek te moeten laten doen naar een eventuele kans op herhaling. Ja, wat heeft het te maken met, de, met het debat waar uh, Kees Booman eerder in onze uitzending over sprak, in de Tweede Kamer over Van de Graaf? Nou, vermoedelijk kunnen we het een niet loszien van het ander, mm -hmm. want de meeste partijen in de Tweede Kamer die zijn er niet gelukkig mee dat uh, Van der Graaf in mei vervroegd uh, vrijkomt. Ze vinden dat hij te laag is gestraft destijds. Nou, ook staatssecretaris Steven. de staatssecretaris die erover gaat... die is er ongelukkig mee. En de verwachting is dat hij dus vanavond in het debat uh, bekend gaat maken... dat het OM dat uh, onderzoek gaat laten instellen. Oké, okay, dankjewel voor je toelichting. Welkom Boom van NOS. tempt it. trending vandaag met Lammert de Bruin. Lammert, nou, wat zoemt er rond op de sociale media? Nou, ik heb heel lang geprobeerd het er niet over te hebben, maar ik kan er nu echt niet meer omheen. Justin Bieber is Hai. echt trending op Twitter al een paar weken lang. Het gaat uh, niet zo goed met hem. Hij is al een paar keer aangehouden door de politie in Amerika wegens drugsbezit, uh, te hard rijden, joyriding, uh, gravity spuiten, eieren gooien op het huis van zijn buren. Nou, noem het allemaal maar op. Dat is een beetje in zijn verlaten puberteit ofzo? Ja, precies, ja. het lijkt alsof hij iets aan het inhalen is en dan binnen één maand. Maar uh, een aantal mensen in Amerika die is nu helemaal klaar met hem. En uh, die uh, zijn een petitie gestart op de site van het Witte Huis. Daar kunnen burgers als een soort burgerinitiatief starten. En uh, zij willen nu dat Justin Bieber het land uitgezet wordt. En uh, dat zijn Green Court ook uh, afgepakt wordt, zodat hij niet meer aan het werk kan in Amerika. Oké. Okay. Nou, dat, uh, dat willen ze vooral omdat zij vinden... dat hij een slecht voorbeeld is voor de Amerikaanse jongeren. Uh, de letterlijke tekst is... we willen graag dat de gevaarlijke, roekeloze, vernietigende... en drugsgebruikende Justin Bieber wordt uitgezet. Meestal worden ze daar populairder door, hè, die popsterren. Ja, maar toch is de petitie al door 60.000 Amerikanen getekend. En er zijn nog 40.000 nodig. En als de, dan de 100.000 is bereikt... dan moet de politiek er echt op reageren. Als wij hem dan maar niet krijgen... Nee. Nou ja, heel, ik denk dat heel veel uh, fans dat wel graag zouden willen. Ja, ja dat denk ik ook ja. wel. Ja. Ja. Nou Verder was er nog uh, um, een online documentaire over, de, over het persoonsgebonden budget, de PGB. Uh, Arjen Schotel heeft die documentaire gemaakt die gratis voor iedereen online te zien is. En het gaat over zijn gehandicapte broer Peter Schotel. Die krijgt zo'n budget, die woont bij zijn ouders... Uh, en hij ontvangt uh, 74.402 euro per jaar. Nou, dat is best een flink bedrag. Maar de bedoeling van zijn broer is dus om te laten zien... waar dat geld dan aan besteed wordt, waar het voor nodig is. Nou, je ziet echt de hele dag, de hele week voorbij uh, gaan... wat er allemaal gebeurt... Uh, wat hij allemaal doet voor dat geld. En uh, aan het eind van de documentaire kun je zelf een afweging maken... van ja, is dat het geld nou waard of niet? Het is een heel indrukwekkend verhaal. Uh, en ja, Het geeft echt een inkijkje in het leven van uh, zijn gehandicapte broer. Ah, je je, je ziet dus ook precies waar dat geld dan steeds naartoe gaat. Ja, je ziet niet letterlijk dat ze met de pin betalen... Nee. maar je ziet wel, hè, er moet een aangepast bed komen... er moet een kamer beneden komen omdat hij niet meer de trap af kan. Uh, dat zijn best dure aanpassingen die gedaan moeten worden in een huis... En ja, je ziet zijn ouders echt de hele dag in de weer met de jongen. Dus, uh, ja, ja. En als je op Arjen Schotel zoekt, dan vind je hem... Ja, en hij staat ook op onze, onze site 1 nou, uh, verder werd er veel getwitterd over Correndon. Uh, we weten nog steeds niet of het nou een goede reclamestunt is... of een echt oprecht maatschappelijke betrokkenheid van de vliegmaatschappij. Maar uh, de baas van Correndon kondigde vanochtend aan op BNR Nieuwsradio... dat mensen die tijdens de Spelen naar Sochi gaan... om te demonstreren voor de homorechten daar... dat die korting krijgen. Luister maar. Dus ze kunnen met Corendon naar Sochi heen? De homo's bedoel ik dan? Ik geef ze een speciale korting... Kunnen ze daarheen? Wat zegt u nou? Je geeft homo speciale korting. Om te produceren als die mensen daarheen gaan. En wat voor korting? Nou ja, ik geef ze 50% korting. Ja, 50 he. Dat is best veel. Dat is heel erg veel, ja. Dus uh, als je nog naar Sochi wil en je bent homo... of ik... je wil voor de homo recht opkomen, dan moet je nu boeken. Maar moet je dan bewijzen dat je gaat demonstreren op die afgelegen plek? Ja, ik heb geen idee of je foto's moet uh, twitteren om het te bewijzen... of dat je, ja, dat je moet bewijzen dat je homo bent. Geen idee hoe dat allemaal zit. Het hele hè? oranje legioen wordt homoactivist, denk ik. Ja, ja, dat denk ik ook. In plaats van in het oranje in het roze vliegtuig instappen. Ja, nou, toch nog dan. Nou, verder een opvallende actie van Amsterdammer Bent en Bastiaan wijnen op Facebook. Uh, hij kocht vorige week in de voetboogsteeg een fiets voor twee tientjes. En hij probeert nu via Facebook de rechtmatige eigenaar terug te vinden, want hij denkt dus dat de fiets gestolen is. Nou, gezien de prijs is dat nog niet een hele gekke gedachte. Het is een uh, hele mooie damesfiets met uh, het ongebruikte kettingslot er nog omheen. En uh, de foto van de fiets is inmiddels al meer dan 1200 keer gedeeld. En uh, ja, hij hoopt dus de rechtmatige eigenaar terug te vinden. Op zich is het gek dat de politie het nog niet gezien heeft... want in feite is het natuurlijk uh, heling... Uh, maar misschien vinden ze het ook wel een sympathieke actie van hem. Ja. Nog een heel even Pirate Bay? Is ja, mee? Pirate Bay. Downloaden jullie wel eens? Mm, ja, maar ja, wel ja, wel je vraagt ons al. altijd van dat ja, soort dingen. Sorry, van, dat wat wat voor wachtwoord heb je? En doe je wel eens dit? En dan moeten wij daar altijd maar eerlijk antwoord op geven. Je Ik je zeg helemaal niet zo goed zo. Goed zo. <laughs> nou, Als je mocht je wel eens downloaden of de luisteraar thuis... dan is dat goed nieuws, want Sigo en Exit4All... die hoeven de torrent site Pirate Bay niet langer te blokkeren. En dat betekent dat je weer uh, eigenlijk legaal, illegaal... Aan de andere kant van de ruit gaan, uh, gaan de armen... er Kijk, Ja, en oh, daar wordt goed. dan de illegaal gedownload. We zullen geen namen noemen. Heel goed. Nee, nou, de, de, de stichting Brein... die moet de providers ook nog 362.000 euro... aan proceskosten betalen. Want ja. die hadden dit proces uh, in gang gezet. Maar de rechter heeft gezegd... ja, je kunt via allerlei omwegen toch wel downloaden. Dus het is onzin om nu alleen... de Pirate Bay ja. te laten blokkeren. Ja, je kan trouwens niet illegaal downloaden. Alleen illegaal uploaden, toch? Ja, dat is ook nog ja. inderdaad een heel okay. verschil. Maar uh, ja, het is niet de bedoeling dat je het doet, volgens de... Oké, okay, maar van Akte. Lambert de Bruin, dankjewel. Een opvallend bericht vandaag over de pest, de ziekte die vooral in de middeleeuwen de wereldbevolking thuisde. Die wordt nu gelukkig nog maar weinig gezien. Maar daar zou verandering in kunnen komen. Dat zeggen althans Canadese experts in die Independent, een Engelse krant, naar aanleiding van nieuw onderzoek. Microbioloog en oud-directeur van het RIVM, Roel Coutinho, kan ons daar natuurlijk meer over vertellen. Goedemiddag meneer Coutinho. Ja, goedemiddag. Kunt, kunt u voor ons even uitleggen wat is er nou onderzocht dat er op deze manier aan de bel getrokken wordt? Nou ja, u beschreef al dus de, de, de beruchte uh, zwarte dood in de 14e eeuw. Maar da daarvoor was er ook al een uh, grote pestepidemie geweest. Dat was in de 6e eeuw, dat is de, de, de, ja, de plaag van Justinianus. En uh, daarover was het eigenlijk wat minder bekend. En wat ze nu gedaan hebben is dat ze... Ze zijn naar een, naar een oude, oude begraafplaats gegaan in Beieren. En daar hebben ze uh, een aantal uh, ja, dus overblijfselen van mensen... die daar destijds begraven zijn, hebben ze opgegraven uit de vijfde, 6e eeuw. En daar hebben ze die bacterie in kunnen vinden. Dat kan tegenwoordig. Dus dat ja. vind je dat erfelijk materiaal. En toen hebben ze gezegd... nou. Lijkt die bacterie die, we toen, die toen heeft geheerst, lijkt die nou op dezelfde bacterie die dus in de 14e eeuw er was? En dat was niet zo, dat was een heel verschillende bacterie. Dus ja, wat die onderzoekers hebben gezegd is dat in de 6e eeuw is er dus een, een, een grote pestepidemie in de wereld geweest... waarvan veel mensen zeggen dat het het einde van het Romeinse Rijk heeft betekend... want filosofie vielen, vielen tientallen miljoenen doden. En toen is die pestbacterie gewoon weer verdwenen en in de dook in de 14e eeuw weer op, maar dat was een andere en wat ze zeggen is ja, maar die die die in de 6 e eeuw er was, die is ergens nog, dus die zou weer naar boven kunnen komen. Nou, die hebben ze net naar boven gehaald, is ja, dat dan niet gevaarlijk? Ja. Nee, nou die hebben ze naar boven gehaald, maar die leeft natuurlijk niet meer. Oh, dus okay. dat, is, dat, dat is alleen de erfelijke materiaal wat er nog in zit, maar die is niet meer levend, hoor. Maar ja. kan die nog naar boven komen? Ja, ja, kijk, het is zo dat. De, dat, dat vind, ik, ik vond die uitspraak in de Independent eigenlijk niet realistisch. Het is zo dat uh, pest is, een, is namelijk helemaal niet verdwenen in de wereld. Het, komt, uh, het is een ziekte die bij dieren voorkomt, bij knaagdieren. Uh, de, ja, bekend zijn dus kleine epidemietjes in Afrika. Maar bijvoorbeeld hè, tijdens de Vietnamoorlog heb je ook in Vietnam uh, epidemietjes gehad. Dus het is dan zo dat de mensen worden gebeten door die vlooien. En dan krijg je kleine uitbraken. Maar we hebben tegenwoordig uitstekende antibiotica. Die, dat, uh, die als iemand pest krijgt. daarmee kun je behandeld worden. Dan moet je natuurlijk wel op tijd behandeld worden. Mm -hmm. Maar een grote epidemie. ja, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Hoor. Ja, maar toch staat dat woord pest nog altijd. met van die hele grote rode. zeg maar gevaarlijke letters. in ons zeg maar, collectieve geheugen. op de een of andere manier. Dus zodra er ergens iets van gevonden wordt. dan, dan ze gaan. meteen alle alarmbellen toch wel rinkelen. Nou, dat, is, ook, dat, dat is waar. Ik denk dat dat. Uh, ja, die, die epidemie is natuurlijk nooit vergeten. Het heeft natuurlijk ook een ongelofelijke invloed gehad. Hè? Want, want, uh, en bovendien, we hebben het dan over de 14e eeuw... maar ook in de, in de 17e eeuw, hoor, in, in, in Amsterdam... had je ook midden in die Gouden Eeuw nog pestepidemieën. Uh, dus dat, was helemaal, dat is heel lang doorgegaan. Dus ja, inderdaad, mensen herinneren zich dat ergens misschien nog. En het is ook zo dat... Uh, kijk, in Europa komt het niet meer voor, maar in de Verenigde Staten wel... Ik heb zelf ooit daar nog een pestgeval gezien. Dat is in het westen van Amerika in Californië. Daar heb je nogal wat eekhoorns. En de mensen zeggen ook altijd, je moet bij die eekhoorns vandaan blijven. Van die kleine gezellige eekhoortjes ja, die je in het park kunt voeren? Ja, die, die gezellige eekhoornjes. Want die kunnen ook uh, pest bij zich hebben. En het geval dat ik ooit gezien heb, er komen dus jaarlijks zo'n vier, vijf gevallen uh, in de Verenigde Staten voor... Uh, dit, dit geval was een dierenarts, die, de, ja, die, die, die kreeg longafwijkingen, longaandoeningen, die ging zichzelf met antibiotica behandelen. Ja, dat waren niet de goede en die is ook uiteindelijk aan, uh, na een paar dagen aan overleden. En dat soort gevallen komt dus nog steeds voor. Dus ook in de Verenigde Staten heb je nog jaarlijks pestgevallen, maar dat leidde eigenlijk nooit tot een, tot een epidemie. Nou, toch even? U, u hebt die patiënt toen nog bezocht? Of ja, hoe nou, moet ja, me ik me dat voorstellen? Bijna... Komen en dan ja, wetenschappers ja, dat... uit alle landen nog even kijken bij zo'n arme man? Of... Nou, was, kijk, het is, het is heel lang geleden hoor. Het was, oh. het was een, ik, ik volgde toen een stage in uh, Californië en. Uh, ja, toen gingen we dus ook van daaruit gingen we naar het ziekenhuis. En uh, mochten we alleen achter een glas kijken. Want dat was natuurlijk geïsoleerd. Want het is natuurlijk wel heel besmettelijk. Hè? Want het is, pest is, is, is, is... Ja, je wordt gebeten. Dan heb je uh, de builenpest. Nou, dat, dat kan overgedragen op andere worden, Maar het ergste is eigenlijk longenpest. Dan krijg je een longontsteking. En dat is ook heel besmettelijk. En dan kan het heel erg snel gaan. En krijg je de epidemieën. Dus wat doen we tegenwoordig? Ja, als iemand dat heeft of krijgt. Uh, ja, in Afrika heb je nog wel eens kleine uitbraken... of in Zuid-Amerika ook nog wel eens. Ja, dan behandel je die patiënt... en dan uh, geef je aan de mensen die contact hebben gehad met zo iemand... geef je ook antibiotica en dan stopt het. Dus het idee dat we een grote uitbraak zou krijgen... dat is niet reëel. Ja, en en het... toch op de een of andere manier word ik, word ik een beetje onrustig... als ik ja. u zo hoor ja. over wat allemaal kan gebeuren. Nou ja, het uh. blijft... Het is een van die ziektes die je nooit wegkrijgt. Omdat uh, het een uh, infectieziekte is... die voorkomt bij dieren. En zich daar ook blijft verspreiden. Dus hij ja. zal nooit verdwijnen. We blijven alert. Dank Dat u wel, meneer Coutinho. Ja, ja, dank u wel voor deze woorden. Dat is Radio 1 van Vandaag voor van vandaag. Morgen hebben we er natuurlijk weer... vanaf twee uur op Radio 1. En op Nederland 1 om kwart over zes onze collega's van TV. Ja, hier op de radio zometeen Lara Rensen... met het Radio 1 Journaal. Dit is Radio 1...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 Oud-advocaat Bram Moskowicz is in de zaak Estel Kruijf veroordeeld tot een maand onvoorwaardelijke schorsing uit zijn ambt. Dat Moskowicz vorig jaar door de tuchtrechter al helemaal uit zijn ambt is gezet maakte voor deze zaak niets uit. De Raad van Discipline verwijt Moskowicz dat hij torenhoge reiskosten declareerde voor afspraken in het Amstelhotel, minder dan één kilometer van zijn kantoor. En dat hij een voorschot niet had terugbetaald. De Raad verwierp Kruisklacht over Moskowicz uurtarief van 500 euro.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 Een ander deel wordt besteed aan de wederopbouw. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer, het weer dan, Gerrit Himstra. Het was in een groot deel van het land mooi weer met zon. In het westen was het bewolkt met regen. En ook vanavond kan er in het westen nog wat regen vallen. Maar later wordt het overal droog. Vanavond en vannacht ook opklaringen. De temperatuur daalt flink. In het noordoosten wordt het het koudst. Boven de sneeuwresten, min 6. Waar geen sneeuw ligt, wordt het 0 tot min 3. En in Zeeland en aan de westkust wordt het plus 2. Vannacht blijft er vrij veel wind uit oost tot zuidoost. En morgen begint de dag koud en omdat er veel wind is voelt het koud aan. Dus muts en handschoenen zijn morgen nodig. In het noordoosten blijft het de hele dag een paar graden vriezen. Dus daar wordt het een ijsdag. In de rest van het land wordt het plus 1 tot plus 5. De hoogste temperaturen in het zuiden van het land. Het blijft droog en er is morgen veel zon. De wind waait uit het oosten, is morgen matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, en aan zee en op de wadden krachtig, windkracht 6. Namorgen blijft het een paar dagen wintersweer, met in de nachten op veel plaatsen matige vorst. In het weekend verdwijnt het winterse weer, zaterdag gaat het vanuit het zuidwesten regenen, zondag zijn er opklaringen en een enkele bui, het wordt dan 4 tot 8 graden. Verkeersinformatie bij de AWB Wijnandswaan. Avondspits stelt nog niet heel veel voor. Er staan een paar dagelijkse files rondom Rotterdam. Opvallende files die staan op de N15 vanuit Europoort bij Spijkenissen, 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij Maasluis, 4 kilometer. Er ligt olie op de weg, de rechterrijstrook is dicht.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 In die periode van drie jaar brengen wij de gasproductie met 80% terug. Dat is allemaal nodig om het vertrouwen van de Groningers te herwinnen. Ja, minister Kamp hoopt het vertrouwen van Groningers terug te winnen met zijn maatregelen. Maar wat blijkt, niets is zeker in de Groningse bodem. Luistert u maar. Het LOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemiddag. Onafhankelijke deskundigen waarschuwen namelijk dat Groningen niet veiliger wordt... door de maatregelen van minister Kamp. Het kabinet besloot eerder deze maand... om de gaswinning bij Loppersen met 80 procent terug te brengen. hoorde het net de minister nog zeggen. En de gasproductie in de rest van Groningen op peil te houden. Onverantwoord zeggen drie onafhankelijke deskundigen... die de NOS sprak over het kabinetsbesluit. Om te beginnen, oud-ingenieur van de NAM, Adriaan Houtenbos... door gebrek aan kennis van de ondergrond in Groningen... wordt de situatie daar nu niet veiliger. Absoluut, absoluut. We weten niet wat de relatie is tussen de hoeveelheid gaswinning en de aardbevingen. Dat betekent ook dat als we nu de productie door laten gaan, hebben we de veiligheid ondergeschikt gemaakt aan de productie. Ik vind dat we dat andersom moeten doen. Dat productie mogelijk moet zijn voor zover dat veilig kan. Maar dat kost heel veel geld, want we hebben contracten afgesloten met het buitenland. Ja, dat is heel jammer, maar je laat ook niet een fabriek in India instorten... omdat we hier toevallig van die goedkope kleren willen hebben. Dat is hier hetzelfde. De veiligheid van 10.000 Groningers is niet inwisselbaar... Eh, tegen een klein beetje eh, energiewinst voor miljoenen Nederlanders. Peter van der Gaag, onafhankelijk geoloog, denkt dat de maatregel bij Loppersum verder weg negatieve effecten kan hebben. Ik denk zelfs dat het ophouden of bijna ophouden van aardgaswinning in Loppersum zou bewerkstelligen dat er op andere plaatsen grotere drukverschillen ontstaan. Dus daar zou heel goed naar gekeken moeten worden of het ophouden in Loppersum niet op andere plaatsen tot vergroting van de kans op aardbevingen zal leiden. Ook door deskundigen over de grens wordt de gaswinningsdiscussie goed gevolgd. Bijvoorbeeld door de Belgische professor Manuel Sintubin van de universiteit in Leuven. Ook de heel kleine kans op een zware beving zou Nederland niet moeten negeren, vindt hij. Je moet daar ook bij stilstaan dat 10% op een zwaardere aardbeving niet wil zeggen dat die niet morgen kan voordoen. Er moeten dringende maatregelen genomen worden... en naar versteving, vooral van kritische infrastructuur... zoals dijken en dergelijke. Maar naar woonhuizen en, en, en, uh, en woonsten toe... die een heel sterk verzwakt zijn door de aardbevingen... die tot nu toe al gebeurd zijn... denk ik dat je misschien ook wel een maatregel moet nemen... om die mensen tijdelijk uh, te evacueren... en die huizen onbewoonbaar te verklaren. Zo, in de studio hier, redacteur Helene Ecker. Die volgt het hele dossier rond de gaswinning, met name in Groningen. Heleen, um, we worden net drie onafhankelijke deskundigen... die zeggen dat er te grote risico's worden genomen... He, door het besluit van het kabinet. Hoe opmerkelijk is dat? Nou ja, aan de, ene, excuse, aan de ene kant natuurlijk niet zo. Want veel inwoners van Groningen zeggen dat natuurlijk ook al een tijdje. Aan de andere kant, wij merken wel dat het aspect van de veiligheid... nog niet echt heel erg hoog op de politieke agenda staat. Jarenlang is er toch wat neerbuigend omgegaan met dat aspect veiligheid. Het ging vooral om trillingen, om schade aan huizen. En over veiligheid ging het gewoon heel lang niet. En toen Kamp, minister Kamp al die onderzoeken heeft laten doen... vijftien stuks in totaal... toen werd daarna meteen, eigenlijk heel opmerkelijk... Aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd. of er met de besluitvorming wel genoeg naar de veiligheid is gekeken. Hmm. Terwijl, ja, je zou toch eigenlijk verwachten dat dat het hoofddoel van die eerdere onderzoeken zou zijn. Dat zou je verwachten, naast natuurlijk de economie. Wat voor waarde moeten we aan de opvatting van deze drie? onafhankelijke onderzoekers, deskundige hechten. Nou ja, vooral het feit, je zegt het al... dat ze onafhankelijk zijn van de NAM, van Shell, van de Rijksoverheid. En dat soort mensen zijn er echt niet veel in Nederland. Want de meesten uh, hebben te maken met NAM, ja, bijvoorbeeld. Ja, er zijn echt veel mensen die uh, veel weten van gaswinning. Er zijn ook veel mensen die veel weten van aardbevingen... waarvan de combinatie van die twee... dat zijn er echt maar enkele, gek genoeg. En dan werken die ook nog allemaal bij instituten, inderdaad, zoals je zegt... Uh, of bedrijven die afhankelijk zijn van de overheid of van Shell. Hmm. Wat zegt de deskundige eigenlijk over die veiligheid? Want wat ik begrijp als ik um, het verhaal zo hoor... is dat je niet kunt zeggen of het veilig is... omdat we gewoonweg onvoldoende weten. Ja. Komt het daar nou op neer? Ja, dat klopt. En, het, en uh, kijk, nu koersen we dus aan op, nou ja, toch maar doorgaan. Want we weten zo weinig hmm. van de veiligheid. Terwijl in ieder geval deze drie mensen die wij gesproken hebben... dat die zeggen, nee, je moet, het, je moet het echt omkeren. Je moet zeggen, zolang je niet zeker weet dat het veilig kan... moet je het eigenlijk niet doen, of misschien veel minder. Ja, maar ondertussen vindt dat onderzoek plaats door deskundigen... die ook weer belangen hebben bij, uh, bijvoorbeeld bij de NAM. Of de, de, dat lijkt me een, een heel ingewikkeld proces... om dan uiteindelijk ja, de waarheid over veiligheid boven tafel nou ja, te krijgen. Ja, dat is zeker iets ook waar deze drie mensen die wij gesproken hebben... heel erg op hameren. Zorg nou dat je onafhankelijk onderzoek regelt. Dat je dat opzet multidisciplinair... met de, met de knapste koppen van Nederland. Lijkt me ook belangrijk voor bijvoorbeeld... Uh, morgen, de hoorzitting in de ja. Tweede Kamer. Ja, want die gaat inderdaad plaatsvinden. Dan is er een expertmeeting, een hoorzitting met experts. En daar zal ook de inspecteur-generaal van het Staatstoezicht... op de mijnen spreken. En dat Staatstoezicht was de eerste begin vorig jaar... die waarschuwde hè, voor heftiger bevingen. Uh, en dan volgende week volgt er ook nog een Groot Kamerdebat... Uh, over de gaswinning. En dat zal dan vooral ook gaan over het terugwinnen... van het vertrouwen van de Groninger bevolking. Goed. Nou, dankjewel. Geleen Ekker voor nu. Hopelijk is er wat meer duidelijkheid gekomen. Дорогие соотечественники, сегодня я принял для себя очень трудное и вместе с тем ответственное решение landgenoten, vandaag heb ik een moeilijke beslissing genomen... dat zei de Oekraïnse premier Azarov, om af te treden. Inmiddels is de hele Oekraïnse regering afgetreden... in navolging op het ontslag van deze Azarov. En het parlement heeft een antidemonstratiewet teruggedraaid. Maar de protesten gaan gewoon door... en president Janukovic piekert er nog steeds niet over om af te treden. Correspondent David-Jan is in Kiev... Wat denk jij, David-Jan, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Hebben de ontwikkelingen van vandaag enige rust gebracht? Nee, rust heeft het zeker niet gebracht. Uh, althans niet in Kiev en andere plaatsen waar gedemonstreerd wordt... waar overheidsgebouwen bezet zijn. <coughs> Sorry. Um, wat de oppositie wel zegt, van dit is een stap in de goede richting. Een stapje noemen ze het in de goede richting. Het is dus het aftreden van de regering en uh, die, die, die wetten die zijn teruggedraaid. Um, maar uh, ja... Waar de demonstranten en de oppositie ook van af willen. Dat is president Janukovic, je zei het al. En niet alleen van Janukovic, maar ook zijn hele, wat zij noemen, corrupte machtsstructuur. En dat is een eis die natuurlijk veel verder gaat. Uh, en ja, de mensen hier op straat zijn, uh, zijn ervan overtuigd dat ze blijven staan tot dat bereikt is. Dus uh, er is eerlijk gezegd niet zo heel erg veel veranderd in Kiev. Dus wat, wat verwacht jij de komende dagen? Hoe gaat het nu verder? Heel moeilijk te voorspellen. Er wordt in ieder geval morgen nog gestemd in het parlement. Dat zou eigenlijk vandaag gebeuren over amnestie voor demonstranten die de afgelopen weken gevangen genomen zijn. Gearresteerd tijdens demonstraties. Uh, dat zou vandaag dus gebeuren. Maar daar is de voorwaarde aan verbonden door de regering. Uh, dat de barricades afgebroken moeten worden. En dat uh, bezette overheidsgebouwen ontruimd moeten worden. Nou, De oppositieleiders die hierover over, hebben onderhandeld. Die hebben natuurlijk wel in de gaten dat die mensen niet weggaan. Dat die barricades niet kunnen worden afgebroken. Dus die willen meer tijd. Wellicht dat er nog overleg pla plaatsvindt tussen uh, Janukovic, de president en de oppositie vanavond. Dat weten we niet zeker. Maar dat zou zomaar kunnen. Ja, daar wordt dus morgen over gestemd als het goed is. En wat, ja, hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen. Dat is eigenlijk zo wat onmogelijk om te voorspellen. Ja. ja, behalve dan dat ik voor me zie... dat er eigenlijk maar twee scenario's mogelijk zijn voor Janukovic. Dat is aan de ene kant aftreden... en aan de andere kant, ja, wat, wat rest hem nog? Hard optreden? Nou ja, dat zijn inderdaad de twee mogelijkheden die hij mogelijkheden die die heeft... van tot een compromis... Uh... Zonder aftreden kan het eigenlijk zowat niet komen. Nou, Je zei het al, Janukovic piekert daar, althans voor, voor zover wij weten het niet over. Um, ja, het, het alternatief is natuurlijk weinig aanlokkelijk. Want uh, om die mensen van de barricades te krijgen... om ze uit die bezette overheidsgebouwen te krijgen... zal echt geweld gebruikt moeten worden. Uh, omdat die mensen uit zichzelf niet weggaan. En die zijn van harte bereid om zichzelf te verdedigen. Dus dat wordt waarschijnlijk een veldslag ja, die je liever niet voor je ziet. Verwacht jij nog steun van de bondgenoot van Janukovic, namelijk Poetin, vanuit Rusland, die, die praat nu hè, in Brussel over de situatie. Ja, ja het is een, een, uh, tot, tot nu toe heeft Poetin zich uh, heel rustig gehouden. Uh, alleen de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov... die heeft zich uh, een poosje geleden erover uh, uitgelaten... heeft gezegd van uh, de buitenlandse mogendheden... en met name de EU en de Verenigde Staten... Die moeten zich niet uh, in deze kwestie mengen. Maar Rusland heeft natuurlijk wel een machtspositie. Het heeft uh, Janukovic geholpen met een lening van 10 miljard euro... en verlaging van de gasprijs. Um, hij kan dus bepalen wat er in Oekraïne gebeurt. Als hij van Jan Janukovic af wil, op een gegeven moment omdat hij vleugellam is, omdat hij niks meer kan in dit land, dan kan hij zeggen van, ik ga die gasprijs omhoog draaien en ik eh, verstrek die lening niet. Nou, dan is Jan Janukovic natuurlijk weer binnen een dag weg. Maar dat geldt net zo goed voor de oppositie. Als hij aan de macht komt tegen de wil van Rusland, dan kan tegen de, de oppositie hetzelfde gezegd worden. En een verhoging van de gasprijs eh, plus een eh, lening die niet doorgaat, dat gaat enorme financiële ellende voor Oekraïne Betekenen. Vanuit Kiev, David-Jan Godvrouw, dankjewel David-Jan. Door naar Den Haag, Wijnald Zwaan met de verkeersinformatie. De avondspits stelt nog niet zo heel veel voor. Lara, de meeste files staan rond Rotterdam. Op de A20 naar Hoek van Holland, daar heeft een vrachtwagen wat olie verloren nabij Maasluis. Het veroorzaakt vijf kilometer fieden vanaf het Ketelplein. Bij Maasluis is de rechterreis ook dicht. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ik herken dit hof niet. Het is satanisch Oh en. Sastushte sedam strana ja, samjan. Please bring my teeth from the cell so that I could speak better. hij was een gebit vergeten, Mladic. En of ze dat even konden gaan halen. Meer over opnieuw een opmerkelijke dag bij het joegoslavië Tribunaal zo dadelijk. Eerst naar Heiploeg. De kanalenverwerker in het Groningse Zoutkamp. Want het bedrijf maakt een doorstart. na faillissement werd vandaag bekend. 90 van de 380 medewerkers in Zoutkamp worden ontslagen. Deels in de productie en deels zijn dat mensen die op kantoor zitten. Ik heb contact met de curator Gerard Breuker is in Zoutkamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het ontslag van deze 90 werknemers onvermijdelijk? Ja, dat is onvermijdelijk. Dat uh... Deze partij die het gekocht heeft, dat is nou ja de enige serieuze strategische partij die uh, in staat is om dit bedrijf over te nemen en uh, ja, daarbij valt uh, niet te ontkomen aan deze afslanking. Hm. Mm, de partij is uh, paardenvliet en van der Plas? Ja, een ander visverwerkingsbedrijf? Okay, uit Katwerk, ja. ja, u zegt ander visverwerkingsbedrijf... maar ik heb geleerd dat je een onderscheid moet maken tussen vis en garnalen. Aha, zij deden okay. het niet in garnalen en uh, vanaf vandaag dus wel. Ja, dus vanaf vandaag gaat paardenvliet en Van der Plas voor de garnalen ook. Naast de vis, ja. ja. En u zegt in feite, uh, meneer Breuker... dat zij het niet zagen zitten om um, hij ploeg in deze vorm over te nemen. Er moesten mensen uit. Waar zat hem dat in? Nou, dit was al, ook al langer was dit noodzakelijk. Je moet je voorstellen dat er uh, een personeelsbestand is waarbij uh, er sprake is van nou ja, heel langdurige contracten. En dat is op zich aan de ene kant natuurlijk fantastisch, vanwege de kennis en ervaring die je daarmee in huis hebt. Aan de andere kant de, de aanvoer en de vraag naar kanalen, uh, die is de laatste jaren steeds meer gaan schommelen. En dat betekent dat je in, uh, in, ja, in, een, in een dal, zeg maar wel allemaal mensen hier op zitten die met de handen over elkaar zitten. Dus men was niet flexibel genoeg om in te springen en de kosten aan te passen. En dat was een, ja, jaar in, jaar uit een probleem. Hm, maar dat hadden ze dan toch jaar in, jaar uit kunnen aanpassen? Ze hadden daar toch al eerder wat aan kunnen doen, denk ik dan? Ja, ja, ja, nou ja die vraag is een, dat is een goede vraag. Uh, men heeft ook wel in het verleden dat soort reorganisaties doorgevoerd, maar ja... Daarbij geldt natuurlijk wel altijd nog het principe lost in uh, first out. Uh -huh. En dat betekent toch dat je in zo'n situatie, uh, ja, ligt dat lastig om die maatregelen te treffen. Ja. Die misschien ik... wel noodzakelijk zijn, met name ook in het management. Hè? Want één ding, het moet duidelijk zijn, het is niet in de productie zozeer. Ook daar uh, vallen wel ontslagen, maar zeker ook, uh, wat ze hier noemen, uh, voor de klapdeur. Ja, er zaten wat managers met hun duim te draaien, begrijp ik. Nou ja, zo wil ik het niet stellen, want uh, iedereen heeft hier natuurlijk zijn functie. Maar uh, ja, in de nieuwe situatie uh, kan het zwanker. Uh, het is ook wat, als je kijkt naar hoe het nu gaat... dat uh, op deze manier toch op een nou, relatief eenvoudige wijze van, uh, mensen, men van mensen af kan. Hè? Ja, maar neemt je van mij aan dat dat echt niet uh, de, de reden is. Hè? Je moet je wel realiseren, anderhalf jaar geleden hebben de banken... De ABN AMRO, Rabobank en Landsbanki al 30 miljoen van hun vordering van destijds 160 miljoen laten schieten... Uh -huh. om dit bedrijf boven water te houden. Vervolgens is er uh, direct alweer een verlies ontstaan... waardoor de banken gefinancierd moet worden. De banken werden ook aandeelhouder in ruil voor die 30 miljoen euro. Um, nou, er waren geen partijen die hijploeg eigenlijk wilde kopen. Zeker niet met al die schulden erbij. Daar zit, uh, daar zit geen enkel bedrijf in Nederland op Het te wachten. Het klinkt als een ontzettende rommelboel daarbij bij Heiploeg. Mag ik dat zo nou, omschrijven? Nou nee, dat, dat geloof ik beslist niet. Waarom zou, ik bedoel, veel bedrijven kampen op dit moment in Nederland met uh, ja, zware schuldenlast in het verleden afgesloten. En uh, als de marges klein zijn en dat is in de genale wereld zo. Uh, je het ja, te dan op? hoeft er maar even tegen te zitten. En dan, ja, dan, dan wordt het direct heel. Uh, Heel lastig. Ja, dan kregen ze ook nog een boete hè, van 27 miljoen euro van Brussel vanwege kartelafspraken. Wat gebeurt ja. er met dat geld? Dat, uh, moet, moet degene die het overneemt, de en van der plas, dat gaan betalen van de visverwerking? Nee, nee, nee, nee. Die, uh, die vordering valt in het faillissement. Dus daar heeft uh, de overnamekandidaat uh, uh, geen, geen hinder van. Dus dan heeft Brussel pech? Ja, dat zou je zo kunnen stellen. Goed, duidelijk. Gerrit Breuker. De curator die bezig is met de granale verwerker Hei ploeg Vandaag dus failliet en meteen een doorstart gemaakt. Dank u wel. Voor het eerst in tijden waren ze samen weer te zien voor het publiek. De twee architecten van de oorlog in Bosnië. In de jaren negentig, Radovan van Karadzic en Radko Mladic. Mladic moest voor het Joegoslavië-tribunaal getuigen... over onder meer de genocide in Srebrenica. Het had spannend kunnen worden, maar het verhoor ging als een nachtkaars uit. Zag Jeroen de Jager. Links in de zaal Karadzic, in het midden recht voor het tribunaal Mladic. Kijk nog even achterom naar de publieke tribune en goed bekende. Steekt een duim op naar zijn advocaat Lukic... die opnieuw probeert te voorkomen dat Mladic een verklaring moet afleggen. Mladic leidt aan geheugenverlies... Differentiate... Mladic denkt dat hij de waarheid spreekt, ook al is dat niet zo. Even if not doing so. En dus heeft het volgens de advocaat geen zin om hem een verklaring af te nemen. Maar de rechtbank ziet geen reden om opnieuw medisch onderzoek te doen. Is not at this stage. En dus moeten op de achtergrond hoestende Mladic opstaan om de eet af te leggen. Mr. Mladic... Would you kindly rise and make the solemn declaration, please? Mamladic staat niet op voor dit tribunaal. Hij erkent het niet. I cannot stand it and I do not recognize it. En, I it. en wil geen eet afleggen. I take hij heeft wel nog zeven pagina's handgeschreven velletjes in zijn hand... die hij wil voorlezen. Hij wappert ermee, maar de rechtbank staat niet toe dat hij er iets mee doet. Dan wordt Mladic echt boos. Opnieuw zegt hij dat hij de rechtbank niet erkent. We worden alleen maar vervolgd omdat we Serviërs zijn. Dit is een satanisch tribunaal, zegt Mladic... Mr. Mladic, I'm, I'm, I'm cutting you off. Please be seated. De rechtbank breekt hem af. En dan plotseling legt Mladic toch de eet af. I solemnly declare that I will speak the truth. The whole truth. And nothing but the truth. En in één adem vraagt hij om zijn tanden, zijn kunstgebit Dat hij in zijn cel heeft laten liggen. Hij kan niet goed praten zonder. Zitting geschorst. Please bring my teeth... Na de schorsing kan het verhoor eindelijk beginnen. Mladic, nu met gebit, hoeft niet per se antwoord te geven op vragen. Als hij zichzelf zou belasten, kan hij zich beroepen op zijn zwijgerecht. Het tribunaal kan hem in dat geval dwingen toch antwoord te geven. Het woord is aan Karadzic met zijn eerste vraag. Karadzic spreekt hem aan als generaal. En vraagt Did you ever me? heeft u mij ooit geïnformeerd over de executies van de gevangenen in Srebrenica? That the prisoners from Srebrenica would be, were being or had been executed. Mladic weigert antwoord te geven en beroept zich op zijn zwijgrecht. Mr. Mladic, uh, do you intend to refuse to answer every questions that are supposed to be put by Mr. Krasnić? Može dubci Yes. M ik zal antwoord geven op elke vraag. En dus stelt Karadzic zijn vier vragen zonder dat er antwoord op komt. Het tribunaal neemt daar genoegen mee en daarmee is de kous af. De opzet van Karadzic om Mladic in zijn eentje te laten opdraaien voor de genocide in Srebrenica lijkt daarmee mislukt. En Mladic, Mladic is gewoon een boze man. blijf boos. Ook als hij weer afgevoerd wordt naar zijn cel. Over de boze vindt u op onze website. Moet u even naar nos.nl. .no. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Bij me Anouk Thijssen. Veel media blikken alvast vooruit op de State of the Union-toespraak... die president Obama vannacht houdt. Verwacht wordt dat hij de inkomensongelijkheid in het land wil aanpakken... en dat hij een verhoging aankondigt van het minimumloon. Dat gaat ook bij ons horen zo dadelijk. En de ouders van Tristan van der Vlis, zijn werkgever, de staat... en de politie Hollands Midden kunnen aansprakelijk worden gesteld... voor het schietdrama in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Dan zegt de advocaat van een aantal nabestaanden, meldt de Omroep West... Tristan doodde op 9 april 2011 zes mensen en verwondde er een groot aantal voordat hij zichzelf doodschoot. Er is gedoe ontstaan rond de schaapskudde van Exlo. De schaapsherder is overleden... en het bestuur wilde via een open procedure een nieuwe herder aanstellen. Maar de vriendin van de overleden herder... vindt dat zij het contract van haar overleden vriend moet volmaken. En dat wilde ze via de rechter uitvechten. Maar zover komt het niet... want het voltallige bestuur is ineens opgestapt vanwege dreigementen. Oud-voorzitter Jaarda vertelt tegen RTV Drenthe... wat die dreigementen inhielden. Telefoontjes. En wat mailtjes. Wat werd er gezegd in die telefoontjes? Niks. Dat is juist het angstaanjagende. En hoe weet u dat het dan om een bedreiging gaat? Nou, dat voelt zo. Ja, dat voelt zo. En meer wilde de oud-voorzitter van het bestuur van de schaapskudde niet kwijt. Hij zei nog wel dat de grote publieke druk uit Exlo ook heeft meegespeeld. De laatste handeling van het bestuur was wel dat de vriendin van de overleden herder zijn contract inderdaad mag volmaken. En dat daarna een nieuw bestuur een nieuwe herder mag aanstellen. Nog even naar een Nieuw-Zeelandse arts. Die werd gebeten door een haai, heeft zijn eigen wonden gehecht... en is vervolgens naar de kroeg gegaan om zijn overwinning te vieren, zijn overleving. Nadat hij de haai met een mes had verjaagd, pakte hij op het strand naald en draad... En begon met de hechtingen. Door de adrenaline voelde hij er niets van, vindt hij later aan Radio Nieuw-Zeeland. Ik denk dat ik pretty because want ik kon het niet voelen. Ik zou het er niet nadoen, denk ik. Ik denk het ook niet. Annoek Thijssen, <laughs> dank je wel. Graag gedaan.